Drie uur remonstreren met het NWS-journaal. In een groot deel van het land zorgt ijzel voor grote overlast. De problemen zijn het grootst in het westen, maar ook in andere delen van het land kan het spek glad zijn of worden. Rijkswaterstaat en de AWB roepen automobilisten nog steeds op om niet de weg op te gaan. Op de snelwegen zijn vele tientallen ongelukken gebeurd. Daarbij zijn ook gewonden gevallen. Meldingen over doden zijn er voor zover bekend niet. Rond middernacht was een aantal wegen afgesloten, maar inmiddels lijken de allerergste problemen voorbij.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 Een meerderheid van het Griekse parlement heeft ingestemd met de nieuwe ingrijpende bezuinigingen en hervormingen. Die waren vereist voor nieuwe leningen van de Europese Unie en het TMF. Parlementsleden debatteerden urenlang over de voorstellen en de voorzitter moest verschillende keren ingrijpen bij scheldpartijen en beledigingen. Het land moet 3,3 miljard euro snijden in lonen, pensioenen en banen. Onder andere 150.000 ambtenaren dreigen hun baan te verliezen. De stemming in het Griekse parlement heeft grote gevolgen gehad... voor tientallen parlementsleden van de drie regeringspartijen. Ze zijn uit hun partij gezet... omdat ze niet volgens de fractiediscipline hebben gestemd. Van de conservatieve regeringspartij Nieuwe Democratie... stemden twintig parlementsleden tegen... die direct na de stemming door ND-leider Antonis Samaras... uit de partij werden gezet. Van de socialistische PASOK-partij stemden dertien leden tegen... terwijl er zeven uit protest wegbleven. En waarschijnlijk worden die ook uit hun partij gezet. Bij de derde coalitiepartner, het extreemrechtse Laos, lag het wat anders. Die had vooraf aangekondigd tegen te zullen stemmen. Maar twee Laos-leden stemden toch voor en die moeten nu ook weg. En dan het weer in bijna het hele land ijzel, waardoor het op veel plaatsen glad is. Ook is er op veel plaatsen dichte mist. Minimaal tussen min 5 en plus 1. Overdag is het eerst nog droog. Later regen of sneeuw. De middagtemperatuur ligt tussen de 2 en de 5 graden. Tot zover dit NOS-journaal. Dan is de verkeersinformatie op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij het knooppunt Kleinpolderplein is een omleiding ingesteld. Het verkeer richting Den Haag moet Utrecht volgen A20 of A12. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Haven en Almere Stad... daar is de weg dicht. Verkeer wordt via de af- en toerit geleid. En op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen de knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld... daar is de weg dicht door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Het zou nog maar niet hebben gaan. Het is de nacht van leven. Uh, mijn broer Michiel was een grote fan van uh, Kurt Vonnegut. En uh, tussen de eerste boeken die ik in het Engels las, had uh, Slaughterhouse 5 uit 1969. Dat is een roman waarin Vonnegut zijn ervaringen als Amerikaans militair krijgsgevangene. tijdens het bombardement van Dresden beschrijft. Indrukwekkend vond ik het. En in een speciale editie van Slaughterhouse 5 in 1976... het boek was een enorme bestseller... schreef Van de Goed, moet je horen... The Dresden atrocity, tremendously expensive and meticulously planned, was so meaningless... Finally, that only one person on the entire planet got any benefit from it. I am that person. I wrote this book, which earned a lot of money for me and made my reputation such as it is. One w way or another, I got two or three dollars for every person killed. Some business I'm in. Nou, sinister kan ik het me niet voorstellen. Pas jaren later las ik voor mijn studie Nederlands de roman Het Stenen Bruidsbed van Harry Mullus. Het gaat ook over een Amerikaan die zich het bombardement van Dresden herinnert. Hij was een van de piloten die de bommen liet vallen. Nou, Mullus schreef zijn roman in 1959. En er zijn nog wel eens wat verdachtmakingen geweest. Dat Vonnegut plagiaat pleegde op Mullus. Maar ja, dat is verder nooit doorgezet. Dat zal ook wel onzin geweest zijn. Maar ik bedoel, Vonnegut heeft het echt meegemaakt zelf. Nou goed, maakt niet uit. Punt is dat ik tot vorige week eigenlijk niet ten volle begrepen had wat dat hele bombardement van die geallieerden op die stad Dresden aan die rivier de Elbe, hè, ver in Duitsland, zo'n beetje op de lijn van Berlijn... wat dat eigenlijk betekende. Ja, nou ja, dat een stad in puin lag en de Duitsers een zware klap was toegebracht. Maar weet je, het was februari 1945. Om precies te zijn, de nacht van 13 op 14 februari, komende nacht dus... maar ja, dan precies 67 jaar geleden. Het was toen vast een avond... De laatste dag, voor als woensdag, de laatste carnavalsavond. Kijk aan die flauwekul van Valentijnsdag, deden we toen nog niet, hè? Dat hoorde toen nog bij Amerika en haar overheersende culturele invloed... moest toen nog komen. Enfin, nou goed, erg diep had ik er dus eigenlijk nooit over nagedacht. In ieder geval niet over de status van dit hele geallieerde offensief. Nou ja, goed, totdat ik dus die radiodocumentaire hoorde... die uh, Theo Uitenbogaard. Uitenbogaard, sorry, hier ook al eens de gast geweest... Er in 1985 overmaakte voor de WPO Radio. had eerder een oproep gedaan en hij had een handjevol oogtuigen gevonden. En als je naar hun verhalen luistert, dan komt zo'n heftig beeld naar voren. Duitsland dat in februari 1945 al bijna op de knieën is. Dresden een rode kruisstad, stad vol vluchtelingen, stad ook vol historische gebouwen. Een stad die niet verdedigd werd, een stad zonder enig militair belang. Nou ja, dat werd met een bommentapijt kapot gegooid, brandbommen. En die mensen, moet je je voorstellen, die vluchten naar de Elbe, Dat warme water in van de Elmen door het vuur. Maar ja, werden dan ook nog eens onder vuur genomen door de geallieerden. Luister, een huiver. Hier ist 1212 mit Nachrichten für das Rheinland. 1212 bringt Meldungen von Front und Heimat für die Zivilbevölkerung der rheinland kaue und der Saarpfalz. Mijn moeder was altijd doodsbang Ze zegt, laat die Sender, ik moet wat hoch. Ik geloof hier geen donder van, van die Wochenschau. In de Bioskope, weil die Wochenschau doch. En in het Nieuws. Ik geloof er geen donder van. 1212 bringt die heutige Frontberichte. In der Eifel wurden die Amerikaner zu beiden Seiten von Prüm gehalten. Die Amerikaner stehen immer noch am Westufer der Prüm. Weiter südlich, in den Brückentöpfen der Ur und der Sauer, sind flüssige Kämpfe in Gange. In Dresden, das nach den gestrigen angloamerikanischen Terrorangriffen völlig das Gepräge einer Frontstadt angenommen hat, wüten heute noch gewaltige Brände im Stadtzentrum. Durch beißenden Rauch bahnen sich. Nun lag all, alles voll voll Rotzäuer und Toje und alles, aber ja, je. Ja. Ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, maar we zien wel uh, weg, enkel maar weg. Alles laten staan, neens eens mijn handtas. Je, ver, je ne, vergeet, je laat alles staan. Hè. Je, dat, is, dat je altijd klaar had staan om te vluchten? Ja, om te vluchten, om te vluchten pff, niks mee genoemd. Je ja. hebt enkel die teken om je heen. En, nou ja, het redden, dat is de echte instinct. Dat je wegkomt. Het was verschrikkelijk. Boeien. En ik dacht, ik zeg tegen me: dat zijn allemaal kinderen. Hè? Want wat komen die kinderen allemaal dood. Het was in die grote mensen. Maar dat bleken allemaal grote mensen te zijn. Maar die verbranden dan half. Die zagen het enkel aan de haren en de ringen en de vingers en zo. Dan word je klein hè, als je verbrandt. Als je dat zo meemaakt, zou ik nooit meer willen meemaken. Zoiets. Nu, veertig jaar later, weet nog niemand precies... hoeveel doden er die ene nacht in Dresden vielen. De nacht van 13 op 14 februari 1945, as woensdag. Er zijn schattingen gedaan. 30.000, 50.000, 70.000 en zelfs 140.000. In elk geval duizenden doden. En voor niks, zoals ze later zeiden. Want de oorlog was toen toch bijna voorbij...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 die was een beetje laks. He. Je wilde niet, maar ja, iedereen maar aan het prullen. Je moet naar beneden en rennen. En... Nou ja, dan ga je, heb je tas, had je tas al klaarstaan. Een klein koffertje met je, je papieren en zo'n beetje. Dat nam je dan mee naar beneden met dochter uit bed. En uh, die, ik geloof, die heb ik ineens aangekleed. Want uh, ach, dat is toch maar voor eventjes, weet je wel. Dan konden we weer terug. was wel eens meer geweest. En, uh, maar ja, ik heb na de hand. En uw man? En mijn man ook, die ja. Die was er ook? Die was er ook, ja. We waren er alle drie, en dan zijn we naar beneden. Waar woonde u? Boven? Vier hoog, ja, in dat zin voor die grote huizen, hè. Want toen was er ook al woningnood. Uh, wij waren altijd op de kermis, dus wij woonden bij mijn moeder. We hadden geen eigen woning toen nog niet, maar dat hebben we toen toevallig gekregen. Nou ja, naar beneden, en uh, daar begon het al.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 Het was een, een barokstad. Het was schitterend, maar ik voelde me erg thuis. Het is een, uh, een stad die een hele lage sfeer heeft, inderdaad. En zou ik zo kunnen zeggen, een wat culturele sfeer ook. Ja. Maar ja, er is natuurlijk zoveel verwoest en, en weg... wat voorheen dus uh, er was. Ja. Wat uh, enorm mooi was, laat me zeggen. Alleen die kopere daken, al die overal had. Het was... Uh,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 Op de briefingboard, which was covered by a large white sheet. The briefing officer then took the sheet away from the briefing board, and to my horror, I saw the word Dresden. Pieter Goldie was boordschutter bij de RAF, schrik een hij opdracht naar Dresden te vliegen. Hij had op school geleerd dat Dresden een prachtige stad was. Er zouden 800 tot 850 vliegtuigen een bombardementsvlucht uitvoeren.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 But in particular, use firebombs. bombs. What I keer heb meegemaakt: I went to the de church, there was a sung Mass. It was Verum of Mozart. En toen stond ik net over, uh, op punt over te steken naar de hoofdkiertje. En toen komt er zo'n stel uh, SA-mens aan met uh, vaandels en die bruine hemden aan. Haken kruis op de mouwen. En uh, ja, ik sta net als een Hollander. Wat heb ik ermee te maken? Ik sta met mijn handen in mijn zakken te kijken. Misschien had ik nog wel een dom open mond of zo. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik reageerde helemaal niet. Toen komt er zo'n dikke Duitser uit die uh, rijlopen. of ik... Uh, of ik van gisteren was. Ik zeg, nou, dat ben ik niet, maar ik werk nog niet zo lang in Duitsland. Toen draaide die zich om en ging die weer weg. Daar heb ik geluk mee gehad, want ik heb gehoord in het Rijnland bijvoorbeeld... zelfs in 1933 zijn daar mensen om in elkaar geslagen... die weigerden de Hitlergroep te brengen. De aanval op Dresden was bedoeld om het moreel te breken... van de militairen aan het front en hun aanhang thuis... Misschien een logische gedachte, maar emotioneel bleek het niet te kloppen. Aanvallen gericht tegen de bevolking blijken nooit het moreel te breken, Integendeel. Hier is 1212 met nachrichten voor het Rijnland. 1212 brengt meldingen van Front en Heimat... voor de zivielbevölkerung van Rijnlandkouwe en Saarpfalz. De dag begon eigenlijk gewoon. Want ik uh, ben naar dit uh, bedrijf gegaan. hele dag gewerkt. avonds gewoon naar huis. We hebben zes uur gegeten. Also wij waren met z'n drieën thuis. Ja, en ja. Ik heb afgewassen. Want mijn moeder moest in de stad. Naar haar vriendin. Ik nam een boek. beetje de radio aan.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 was niks te horen, om die, um die tijd aan 7 uur, half 8, niks te horen. Erst later da hoorde, wij, hoorde hij dat vliegtuigen de de het Duitse uh, gebied binnen waren. Ik zei, oh, wend het maar we nie weer, Berlijn is. Berlijn wordt ja voortdurend bombardiert Nou, maar het was half 10. Oh, ik zei, Mödel, kunt ook naar huis komen? Wij noemden mijn moeder Moddel, dat is Saksische.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 Er zijn een aantal andere jongens, mannetje of vijf, waar ik bij was. We proberen langs de Galeriestraat uit uh, richting uh, Slos te komen. Uh, naar de Elbe. Uh, daar ben ik mee op pad gegaan. En bij eerst de eerste Beste Zijstraat, toen loeide er een enorme vuurstorm. Al. En uh, die, uh, dat was één groot vuurscherm. Uh, dwars over de straat waar ik heen moest. En uh, toen zag ik dat niet zitten. Die andere jongens die zei: Kom op. En die zijn door de vlammen geraan. En ik heb dat niet gedaan. Om, niet omdat die. Ja, ten eerste die vlammen natuurlijk. Maar vooral omdat ik niet wist wat er achter dat vuurscherm zat. Ja. Daar stond ik voor terug. Ik denk: wie weet welke uh, troep ik terugkom. Dus toen ben ik het lager. Alleen weer terug naar het lager gegaan. Ik heb daar bij die ingang staan wachten. En me uh, afgevraagd: Wat zou ik doen?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 Werkelijk honderden, duizenden mensen om het leven gekomen doordat ze in die blusvijver uh, sprongen. Brandend terwijl wel, in de hoop redding te vinden. Het water werd uh, bloedheet, ook door de hitte. Er zijn mensen die zijn daar waarschijnlijk levend gekookt. En rondom die vijver vonden ze later honderden stapels, honderden lijken verkoold. Er zijn dus uh, duizenden mensen zijn daar om het leven gekomen. Goed, ik ben dus de andere kant uh, opgegaan de Pinaeusenplaats. Die uh, kuning Johannes trouwens, dat was aan één kant, was de linkerkant, die was nog onbeschadigd. Zonder grote gebouwen, aan de overkant brandde die. Daar was ook veel puin op straat. En uh, hele grote stukken, geniet. Er was te veel verwerkt, denk ik. En uh, ja, je moest dus heel voorzichtig zijn, want. Uh, ja, Blindgangers kon je ook natuurlijk zien, dus het is eigenlijk goed kijken waar je liep. Dat was uh, niet zo eenvoudig, want uh, daar... Uh, het zicht was natuurlijk niet zo geweldig. Want er stond dus een enorme storm al. En uh, ik heb er eigenlijk stukken, stukken hout van die grote stukken, dakbalken, uh, horizontaal lucht? zien, vliegen behandeld en wel. Ik wilde dus bij de Elbe komen, omdat daar. Uh, aan de Elkhoeven, onder de Bruggeterrassen waren uh, wijnkelders. Onder, de bruggen waren, uh, onder die boogbruggen waren ruimtes waar je eventueel kon schuilen. Want uh, daar was je toch wel erg op beducht, natuurlijk. Uh, bij die Karolabrukken ben ik niet gebleven. Want uh, het eerste vonden we daar onder de Karolabrukken en de omgeving al uh, zeer veel doden liggen. Eh. Uh, Eigenlijk heb ik hem maar bewust in het hele aanval op Dresden... maar één dode gezien. Dat was de eerste. Dat was een vrouw. Die, uh, oh ja, hoeveel lang wel geweest ze was, was zwanger. Ze was dood, lag op de rug. Een dikke bolle buik. En de wind, die uh, woeit steeds die rok op en hier. En daar bleef ik best staan kijken. En toen tikte een van mijn maats, mijn jongen uit de muiden... De moeder, die tikte me op mijn schouder. en zei, die heeft jouw hulp niet meer nodig, hoor.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 heb overzien komen. Uh, op hoogtes van, van enkele honderden meters. Dat ik echt de bomluik open zag en zo. Maar zoveel tijd heen je natuurlijk niet om te kijken. Trouwens, dus dat is een volkomen waanzinnige toestand. Lawaai uh, natuurlijk. Uh, het is heel raar. Het was een zeer onverdovend lawaai. Uh, aan de andere kant... Uh, Hoorde je alles? Hè? Je hoorde dus kinderen om hun moeder gillen, eh, moeders om de kinderen. Je hoorde de ruiten breken in de woningen. Je hoorde, zodra dat gebeurd was de mensen schreeuwen. Het, eh, het was uh, een geschreid dat er een hemel ging. Hè? En. Eh... Dat is toch?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 gingen de mensen aan het rennen. Dat deed je zelf trouwens ook, want het was vaak dus... Uh, kwestie van leven of dood, of je blijft liggen of je opstand. Maar toen op een, een gegeven moment, toen, uh, toen viel er een jongen... liet zich op die ik wel kende uit Utrecht. En die lag bovenop. En ik was zielsgelukkig. Ik dacht, god, als jij nog maar blijft liggen... dan uh, breng ik het leven eraf. Maar uh, goed, uh, dat is natuurlijk onzin. Even later sprong hij op en toen ging hij...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 Brieven, berichten en verslagen uit die onmetelijke wereld aan gene zijde van onze landsgrens. In de nacht van 13 op 14 februari 1945 werd in één massale geallieerde aanval Duitslands mooiste stad in puin gelegd. Dresden is niet het laatste ziel der bommen. Een stad is letterlijk gewapend voor je ogen. Een stad wordt voor Ihren Augen buchstäblich ausgelöscht. In diesem Inferno wird es kein Leben mehr geben. Stad voor Stad stirbt das Nazi-Reich. City by city, the Nazi-Reich is dying. Die maschinerie des Bombenkrieges läuft weiter. Fast automatisch. Dresden, de kunststad aan de Elbe, waar duizenden vluchtelingen hun heil hadden gezocht omdat ze daar veilig zouden zijn, brandde drie weken later nog. Boordschutter Pieter Goldie van het Engelse Royal Air Force keerde na zijn geslaagde bombardementsvlucht veilig op zijn basis in Engeland terug. The following day not so much that day because you're tired and exhausted. Then you began to talk amongst yourselves. And we still couldn't really understand why we went to the city of Dresden. But as I said before, you have to carry out orders. Pieter Goldie was geschokt door de ramp die hij had moeten veroorzaken. Maar orders waren orders, ook in Engeland. Diep in Duitsland was op dat moment een vrouwentransport onderweg. Maandenlang werden 50 vrouwen, Nederlandse, langs alle kampen gesleept. Maar de kampen waren overvol in die tijd. Nel Voogd hield een dagboek bij. En verder ging het. Op een maandag reden we door Leipzig... Natuurlijk was heel Duitsland verduisterd. Spookachtig staken de st silhouetten van de gebombardeerde industrieën, fabrieken en huizen tegen een donkerblauwe met zilver overgrote lucht. Een vreselijk bombardement in de verte, in de laagte, op Dresden. Het vuur, fosfor, viel letterlijk uit de hemel, zoals het ook in de openbaringen staat. En hoewel we nog enige kilometers midden in de natuur van Dresden af waren... dansten onze wagens op de race. Door die bombardementen. Hè? Het sprong letterlijk omhoog. Een zwavelgele en groene damp hing over Dresden. Het geweld was niet van de lucht. De Afserine vluchten de bossen in en onze wagens in het open veld, maar op en neer dansen. Gek, bang waren we niet. We zeiden niet, wetende hoe vreed die uitdrukking was. Het gaat goed. U riep tegen elkaar, het gaat goed. Ja, het gaat goed, natuurlijk. Ze werden gebombardeerd door de Amerikanen. Daar waren we blij mee. Ik vond het vreselijk voor die mensen die, die omkwamen dat niet... maar wij dachten, nou, dat is het begin van het einde, hè? We, nou, zijn we gauw vrij. Nou, dat heeft nog wel een tijd geduurd. Hè. Eer we eruit kwamen. Dit is het verhaal van gewone mensen... Een beetje dapper en een beetje bang. Ze hadden geen van alle oorlog gewild, maar nu die er toch gekomen was... waren ze alleen maar geïnteresseerd in hun overleving. Hoe dan ook. Een beetje dapper, een beetje bang. Inge Bollinger. En in de andere ochtend dan... Dan zeg ik tegen mijn moeder ik, zeg, ja, moeder, ik moet naar mijn bedrijf toe. Ik zeg, ik moet weten of ik moet werken gaan. Ik zeg, of dat nog staat. Mijn bedrijf ging ook boven alles, zijn daar, meis. Ja, zegt mijn moeder, ik ga mee. En mijn, mijn broer bleef thuis. Mijn moeder, ja, we moesten lopen, tremmen, uh, reen niet. En over die brug, die brug was nog in orde. En die treinen, stonden waar treinen rijden, dat heb ik niet gezien dat ze om rijden waren. Maar ze stonden. Maar niks uh, heb ik gezien dat kapot was. Of ik heb niet goed gekeken, maar alleen naar dat bedrijf. Ook boven die brug. En daar was ook dat die bedrijf. En beschadigd. En die chef uh, zegt tegen mij, nou Inge, je hoeft niet komen te werken. Het is hopeloos, we kunnen helemaal niks uh, produceren. Het is uh, te veel beschadigd. Ga maar weer lekker naar huis. Dan zijn wij naar huis en we zijn net binnen, komt mijn zuster aan. Die is met de fiets, kilometers gefietst. Ze zeggen, Inge ze zegt, hebben daar de krant kunnen lezen. Ze hebben kerstbomen over Dresden erst afgezet. Om alles precies te zien scheinbaar. Denn Dresden had geen afweer. Er was geen vlak geschud, Er was geen vliegtuig in de lucht. Dresden was een, nou, hoe zou ik zeggen, een hulpeloze stad. En deshalb konden ze hier ook de gang gaan. Ze hebben zo weinig op straat geschmijden. Precies mooi. In die villa's ook, die ene villa waar ik Franse les had, is ook met omgekomen, de lerares. Precies, niet in, de, in die tuinen, precies in het huis. Als dat waren er treffers, precies in die huizen. Dus het was echt bedoeld voor de burgers? Dat heb ik daarmee, en ik neem het vandaag nog aan. Want zo'n grote industrie bezat Dresden niet. We hadden weer kleinere fabrieken, en ook grote gedeelten, daar weet ik niks van. Wij maakten muurtjes en schroefjes, dat weet ik nog, dat ene bedrijfje. Maar het huis was nog uh, intact? In ja, ons huis. huis was intact. He, dat, de, de binnenstad, de straat ook. Het was gewoon die hele binnenstad. Het was één vuurzee en vooral die storm was zo erg, die vuurstorm. Want ik, zeg het, ik wist damals niet wat het was. Ik zeg tegen mijn moeder, wat is dat dan voor een rare storm zei we hebben toch uh, kak storm gehad? En dan zijn we natuurlijk naar huis. Ja, hoe laat was het? Was het tien uur? Was het halftien? Ik weet het niet meer. Ik weet alleen dat mijn zus totaal afgehet, kwam ze op die fiets aan. Ze zei, trouwde, ja, ze wou me niet over die brug laten, over de elbe. Ik moest naar jullie toe. Ze hebben daar de krant kunnen lezen. Zo'n vuur, zo licht was het. Dat is kilometers weg waar, waar zijn plichtjaar was. Ik zeg, de krant lezen? Ja, Dresden. Die zegt over die brug. Ik heb me dan doorgevrongen door de politie. Ik moest op die brug. Ik moest naar jullie toe. En we waren net binnen. Mijn zuster ook. Wat een geluk. Er kwam die derde aanval met die Amerikanen. En daarna hebben we ons niet lang opgehouden. Eten ingepakt, geen kleren. Eten ingepakt, we waren naar Dresden-Radebeul, daar lieg een iets in de stad. naar de Elbe, en dat was een loop, tweeënhalf tot drie uur hebben wij nodig gehad om dat teunhuisje van die vriendin, die in de stad was, waar mijn moeder een bezook gebracht had, om dat op te zoeken. En dat is een heel klein ding, waar we waren met z'n vieren, en die vriendin was er niet. Mijn moeder zegt zij is zeker omgekomen, dat kan ze niet gehaald hebben. Uit die vlamzee, wie daar uitgekomen is. Twee dagen later kwam ze aan. Zwart. Ze zag oud. Verbrand. Die kleren in, in stukken. Ze zegt mijn moeder: Waar kom jij vandaan? Ik weet het niet meer, zegt ze. Ik weet het niet meer.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 18 bioscopen, 647 zakengebouwen, 2 musea, 19 kerken, 6 kapellen, 22 ziekenhuizen, 72 scholen en 5 consulaten. Het was een ruïne, je kon nergens. Het was niet één huis wat nog heel was. We zijn zo door de stad gelopen. De brakersstraat, die beroemde brakersstraat, de post aan het hoofdpost aan het postplaats. Daar wordt die zwinger staat bij een postplaats. De opera je ook dichtbij. Het staat je heel dichtbij. En die Altmarkt, dat, dat zijn die grote, dat waren hele smalle steigers. Dat waren hele oude, hoge huizen. Daar zijn ja de meeste mensen omgekomen. Van dat, dat was ja alles in elkaar. Maar er was niks meer herkenbaar. Waar was die straat? Ja, daar was alles boit. Ik de wel, Centraal Station. Ik zeg, Centraal Station, dat moet men toch vinden kunnen. Ja, we hebben het dan gevonden. Nee. Nee, ik was niet van plan, want ik, ik had er al voor het bombardement gezegd.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 Ja, u luisterde naar een radiodocumentaire uit 1985... gemaakt door Theo Uitenboogart voor de VPRO Radio. Toen was het precies 40 jaar geleden na het bombardement op Dresden... in de nacht van 13 op 14 februari 1945. De komende nacht is dat dus precies 67 jaar geleden. Geen datum trots op te zijn, dat hele bombardement niet. Maar ja, dat hele begrip oorlog, ja, dat vind ik ook niet zo geslaagd. War. Oeh. What a, is it good for absolutely nothing. Say it again, ja. Nou, daar had Edwin Starr wel echt wel een puntje. Nou, toch zijn er jongens en meisjes, en eh, mannen voornamelijk, hoor... die dat hele oorlogsgebeuren fantastisch vinden. Ja, toch? Nou, oké, okay, die hoofdredactrice van de Cosmopolitan, die ook. Die Claudia Straatsmans. Nou ja, ik speelde met mijn broertjes vroeger ook oorlogje. En heel traditioneel was ik dan het Rode kruisverpleegstertje. Zit dus wel diep. Hoort allemaal bij de mens. lijkt het wel. Maar fijn, bij sommigen gaat het verder, die fascinatie... en die gaan dan in het leger. Als ze echt van vechten houden, dan gaan ze in het vreemdelingenlegioen. Bestaat dat nog? Ja, natuurlijk bestaat het nog in Frankrijk. Maar je kan er ook boeken over schrijven of voltekenen... zoals de Franse striptekenaar Jacques Tardy deed. Hè? Ik denk aan zijn meestelijke strip Loopgravenoorlog over de Eerste Wereldoorlog. Gebaseerd op de verhalen van zijn grootvader. Misschien een opvolger van Tardy... is de Vlaamse striptekenaar Ivan Peters Adriaansens... Ook hij is gefascineerd door met name de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft al heel wat titels aan gewijd. En sinds stripverhalen graphic novels heten... waagt ook de, de keurige Vlaamse uitgeverij Lano zich aan dit genre. En daar is nu de laatste titel van Adriaans is verschenen. Afspraak in Newport. Gedeeltelijk fictie, gedeeltelijk historisch. Hij brengt aan het begin van de oorlog drie soldaten bij elkaar... die echt geleefd hebben... De Engelse soldaat Thomas Ernst Helm. En de Fransman, een van de fusilier-marin Raoul Snoek. En Jean-Marie Philippe de Blik. Uh, uh, oh, wacht even, nee, ik zeg het verkeerd. Die Fransman is dus uh, Jean-Marie Philippe de Blik... En de Belgische soldaat is Raoul Snoek. Nou, deze drie maken de afspraak om elkaar tien jaar later, op 1 november 1924, elkaar weer te ontmoeten op de brug bij de sluizen van Nieuwpoort. Nou, de Engelse soldaat Hulm komt een paar jaar later... na hevige bombardementen de jonge soldaat uh, George Sheldon tegen... en hij vertelt van die bijzondere afspraak. En dan geeft hij hem een kopie van zijn dagboek, een roman... Hè, waarvan hij hoopt dat hij ooit uitgegeven zal worden. Nou, geen van de van drieën overleeft de oorlog. Alleen die jonge, fictieve George Sheldon. Hij bezoekt iedere jaar die brug daar uh, in Newport of uit zijn kleinkinderen. Heb ik nog luisteraars? Want wie zou dit boek graag cadeau krijgen? Nou, toen dacht ik, ja, dan moet ik een vraag bedenken. Nou, misschien deze. Hoe verdedigden de Belgen zich rond Nieuwpoort tegen de Duitsers? Hè? Toen in 1914. Misschien is het wel heel makkelijk, maar goed. 0800-1121 als u het weet. Hè? En dan krijgt u de graphic novel, novel afspraak in Nieuwpoort. Is dat van u? Of jou? Goed, gaan we even lekker muziek draaien. En bel maar. Pretty, voodoo, lucid, dreaming, magic, wonder. ja, die komt uit, uit België, dus natuurlijk weet hij het juiste antwoord. Goedenacht, Sam. Goedenacht, mevrouw. Uh, zit je te luisteren vanuit België naar mij? Wat een eer. Nee, ik ben eigenlijk aan het luisteren vanuit uh, mijn wagon. Ik ben aan het werk hier in Nederland en ik hoorde plots het hele verhaal en ik dacht ik ga bellen. Oké, okay, ja, want je weet het, zeg het maar. Ja, men, uh, wel, men heeft de ijzer onder, wel feitelijk het land naast de ijzer, dat is de rivier in België, dichtbij uh, mm -hmm. in de Westhoek, uh, onder water gezet. Precies. En uh, zo hebben de Duitsers zijn de Duitsers eigenlijk vastgelopen, aangezien dat toen alles nog met par en kar ging. Ja. En uh, de technologie nog niet zo ver, voor Dat was dat uh, de perfecte strategie om uh, een deeltje van België onbezet te laten. Ja, nee, Ja, Helemaal goed, ja tuurlijk weet jij het, dat is ook logisch. Ja. <coughs> wat ben je aan het doen Stop. in Nederland, wat ben je aan het werk? Uh, ik doe distributiewerk, uh, ik ben een koerier. Oké, okay. nou Sem, uh, blijf aan de lijn, dan noteert Vincent uh, uh, je gegevens en dan krijg jij dat boek van je landgenoot toegestuurd, ja? Oké, okay, bedankt. Hey, nou, bedankt voor het bellen hè? Da. Ja, geen probleem, doe.